7 uur, Joop Boots met het NOS-journaal. Sinds de invoering van de Wietpas op 1 mei... is de drugsoverlast in Maastricht bijna verviervoudigd... vergeleken met een jaar geleden. Volgens de gemeente komt dat vooral doordat mensen eerder overlast melden. In mei kwamen er bij het speciale meldpunt in Maastricht 619 klachten binnen. Dat waren er een jaar geleden 166. Ondanks de flinke stijging is burgemeester Hoes tevreden over het nieuwe koffieshowbeleid. Volgens hem komen er minder buitenlanders en is de drugsoverlast op straat beheersbaar. In Egypte loopt om middernacht de noodtoestand af. Die is dan bijna 31 jaar van kracht geweest. De militaire machthebbers in Egypte hadden al aangegeven dat ze de noodtoestand niet zouden verlengen. De noodtoestand werd uitgeroepen in 1981 toen president Sadat werd vermoord. Zijn opvolger Mubarak verlengde de noodtoestand al die jaren. Mensenrechtenorganisaties zijn blij dat de militaire leiders afzien van een nieuwe verlenging. Volgens hen werd de noodtoestand misbruikt door de Egyptische politie... om tegenstanders van het regime hard aan te pakken. Het aantal haltstraffen is opnieuw gedaald. Vorig jaar werden zo'n 17.000 jongeren gestraft. Dat is duizend minder dan een jaar eerder. Volgens halt is er minder criminaliteit onder jongeren. De belangrijkste redenen voor een haltstraf zijn winkeldiefstal en schoolverzuim... Halt is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De Dragon is terug op aarde. Even na zes uur Nederlandse tijd stortte de ruimtecapsule... aan parachutes in de Grote Oceaan... op 900 kilometer uit de Mexicaanse kust. Eerder vandaag nam de Dragon na vijf dagen afscheid... van het internationale ruimtestation ISS... met aan boord onder andere André Kuipers. De Dragon was het eerste commerciële ruimteschip... dat ooit aan de ISS is gekoppeld... Ruimtevaartorganisatie NASA wil commerciële ruimteschepen... vaker gaan inzetten om het ruimtestation te bevoorraden. Ook moeten er in de toekomst astronauten mee in de ruimte worden gebracht. Het weer vannacht bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog regen. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook periode met zon, vooral in het westen. Het wordt morgen tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANEB verkeersinformatie. Het slechte weer in delen van het land veroorzaakte een drukke avondspits. Vooral in en om Rotterdam blijft het druk. En dat heeft vooral te maken met de afsluiting van de Maastunnel naar het zuiden. Zijn daar de komende maanden werkzaamheden? Nou, wat we nu nog zien op de snelwegen op de A4 Hoogvliet Vlaardingen. In beide richtingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. 3 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brinnen-Noordbrug 4 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar wel weer vrij.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 Dames en heren, goedenavond. Schuif de stoelen aan de kant. Zet de radio wat harder, want het is tijd voor de kick. De nieuwe sensatie van de Nederlandse popmuziek. Of liever gezegd, de Nederlandse beatmuziek. Want dat is wat ze laten horen op hun nieuwste cd. Onvervalste, opwindende nederbeat. Die klinkt zoals nederbeat moet klinken. Springlevend. Hier is de zanger... Dave van Raven. Uw presentator is Petra Possel. Die Dave van Raven wil zo graag praten... dat hij al begon voordat het lichtje rood werd. Wat wil je zeggen? Ja, nee, heerlijk. Ik wilde de hele tijd praten. Eigenlijk. Als dachter ja, he? mee zitten, wil we ook wel praten. Ja, heel Praat graag. jij s'nachts ook? Uh, dan moet je aan mijn vriendin vragen. Die, uh, ik heb hem eigenlijk nog nooit gevraagd, maar... Uh, het... Ja, het zou heel goed kunnen. Heel goed kunnen. Ja, ja, ja. Heet dit nou gewoon, is dit een officiële diagnose ADHD? Of is dit gewoon, gewoon, gewoon een beetje druk? Nou, Het is denk ik iets enthousiasme. Maar dan ook met een, uh, met een hoofdletter A natuurlijk dan wel. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Enthousiasme ja. uit Rotterdam. Nou, Leuk dat je er bent in Kunststof van Donderdag 31. het cultuur en Mediaprogramma programma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag, op Radio 1. En u mag reageren op deze uitzending. Sterker nog, er wordt ontzettend geapprecieerd. Doe dat dan via het gastenboek van onze website RadioKunstof.nl of via twitter.com hashtag radiokunststof en u kunt ons ook zien zitten best leuk die jongen, ziet er leuk uit, strak in pak ga dan naar uh, radio1.nl en dan ziet u ons gewoon live want we hebben een camera op onze kop gericht vandaag het was een... heel uh, ja, heel goed. Ja. Je hebt echt een cameramomentje gehad. Ja, maar. dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. Voor radio. Het was echt een hele hectische, turbulente week voor jou. Je bent uh, vanavond, zometeen ga je door naar 3 voor 12... waar je co-host bent op Radio 3. Ja. Uh, je hebt uh, in RTL Boulevard heb ik gezien dat je geplucht bent. Je hebt bij de Werelddraai doorgespeeld en je bent en passant gevraagd samen met je band... om de huisband van volgend seizoen te worden. Je nieuwe cd is gelanceerd. Hoe gaat het met je? Ja, maar denk je zelf, weet je wel? Als, je, als je het zo al zegt, Stress. dan zit ik zelf ook met lijkt wel een droom. Weet je wel? Als je het zo zegt, dan lijkt het net, hadden we het ook laatst over met z'n allen zo van... Uh, weet je, maar als je dit nou allemaal zou meemaken op één dag, want, want het is eigenlijk in één dag is dat toen gebeurd. Dat we op Ernst Boulevard waren we op dezelfde avond, werden we dus ook gevraagd om in de wereld door. nou je hebt het net allemaal gezegd. Uh, weet je, als je dat zo zou zien van jezelf, weet je, maar dan zou je zeggen dat het een grap is, weet je wel? Maar het is toch ja, het is allemaal waar. Wat gebeurt er dan met je? Kan je dan nog wel gewoon rustig achterover leunen en een beetje genieten? Of sla je dan vo volkomen op tilt? Nou, je gaat naast je schoenen lopen gelijk al. Hè? Dat oh, gaat, oh, ja, natuurlijk. Nee, dat moet je gelijk doen. Weet je? Anders, dan, uh, anders kom je er niet meer vanaf. En dan uh, en nemen ze je ook niet serieus. Dus dan moet je gelijk naast je schoenen gaan lopen. Nee, natuurlijk, dat is natuurlijk gelul. Maar uh, ik heb uh, echt, uh, ik denk wel drie nachten en oog dicht gedaan. Weet je wel, gewoon door, uh, ook weer door hetzelfde enthousiasme. Niet dat ik er uh, dan zeg maar tegenop zag of het niet durfde of uh, dacht van kut. Hoe ga ik dat nou weer allemaal doen? Mm. Maar gewoon om het feit uh, dat, uh, dat je daar heel veel zin in hebt. En dat je het ook uh, dan zeg maar niet aan dat zien komen of niet echt. En dat dat dan, ja, dat, uh, maar dat is natuurlijk schitterend. Weet je legt gewoon te stuiter in bed. Nou ja, echt ja. En je komt ook laat thuis natuurlijk elke avond. Maar uh, dan is het meestal ben je helemaal verrot van zo'n dag. Maar uh, Weet je wel, maar dan zo nu ging ik liggen. En dan, uh, ja, dan lag ik met hele grote ogen uh, nog. Ook er was nog gedronken. Dat maakte niet uit. weet je om. bleef gewoon helemaal gehaaid <laughs> zeg maar, op dat hele gebeuren. Dat helpt geen drank. Help uh, helpt nee. tegen. Maar het is heerlijk hoor. Echt, ik uh, ben er heel blij mee. Maar je zegt net, ik heb het niet aanzien komen. En... En toch waren er wel gunstige voortekenen. Het zoemde al een klein beetje in de lucht. Dat moet jullie ook niet ontgaan zijn. Toch? Nee, dat is ons niet ontgaan. Nee, maar uh, en het, is ook, ja, het is ook altijd zo, als je zo'n plaat gaat maken, dan ga je er ook altijd wel een beetje van uit. Of, ja, of je gaat er niet vanuit, maar je hoopt erop dat het ook echt iets gaat doen natuurlijk. Ik bedoel, uh, kijk, je gaat niet even een plaat maken omdat het nou zo leuk is. Ja dat, dat is wel natuurlijk, je, uh, de eerste. Je wist dat het goed was. Ja, nou ja, maar ik weet wat ik zelf maak. En uh, weet je wel, ik ga niet zo'n plaat opnemen als ik denk van ah, het is voor mezelf en ik ben blij dat, dat ik dat heb gemaakt. Mm. Maar het is ook wel leuk natuurlijk om het oh, was ja, de van, de van de mensen, van het, uh, van de, ja, van het publiek, ja. dat die dat ook uh, gewoon hartstikke waarderen. En dat uh, ja, maar kan je alleen maar hopen. En dat is gebeurd, dus ja, daar ben ik hartstikke blij mee natuurlijk. Nou ja, als Albert Verlinde bij uh, RTL Boulevard roept dit is de zomerhit van 2012. Ja, die had ik ook niet aanzien komen natuurlijk. Brede, breder <laughs> kan je het niet hebben hoor. Nee, nee, nee. Fantastisch hè. Nee. Echt lachen. Die zomerhit, gaan we zo naar luisteren. Ik zeg nog één keer tegen de luisteraars, u kunt dus reageren via het gastenboek. Alles wat u aan Dave von Raven wil vragen en wat u tot nu toe nog niet durfde te vragen... Die, dat kunt u nu nog vragen voordat hij echt heel definitief naast die schoenen loopt. Radiokunstof.nl, gastenboek, gaat u dan naartoe. Of twitter.com, hashtag Radio En deze, deze zomerhit, die is voor mijn nichtje. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Ik wil met haar een date. Ze heet Simona. Simona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 Zo lekker hè, Simone. Ja, dat is echt uh, zo in het Rotterdamse, dat natuurlijk een hele lekkere klank. Ja, Simone. Want daar heb je het natuurlijk op, uh, op uitgezocht. Ja, ja, Want ik zag ja, ook ja, dat je ja. Cleopatra had, dat heeft natuurlijk wel een heel ander ritme. Hè? Als ja, naam. ja, zeker. Maar die is volkomen onmogelijk. Maar ja, en die zing ik ook niet, weet je wel. Dus nee. dat heb ik uh, dan uh, inderdaad speciaal uh, gewoon daarvoor uit handen gegeven, natuurlijk. Te ingewikkeld voor Ja, dat ken ik allemaal niet, joh. Dave van Raven, jij bent de voorman van de Kik, zanger en giet, gitarist. Eerder was je dat bij de band The Mad. Toen zong je nog in het Engels. Nu ben je op je moederstaal overgeschakeld. Wat gaf eigenlijk de doorslag om, uh, om in het Nederlands te gaan zingen? Nou ja, in eerste instantie omdat het gewoon uh, dus om onze eigen... Ja, maar het is je eigen taal, weet je wel. Dus, uh, en op het podium uh, was ik met The Mad ook altijd al. Het al en met de Kik ook. In het begin zongen we ook nog Engels natuurlijk. En dan sta ik op het podium sta ik altijd heel veel te lullen. Gewoon uh, om die nummers aan te kondigen. Maar uh, ja als je niet uitkijkt, wordt het ook een soort van. Dus uh, kabaretten uh, catet bijna. Ja. Eh, bedoel, uh, maar ik vind het ook leuk om mensen te, een beetje te entertainen en ook een hoop uh, op het podium uh, dan uh, naast de muziek gewoon ook uh, wel iets uh, een beetje te vertellen. Over, je bent uh, echt een verhalen vertellen, toch? Ja, ja, ja wel. Ja, ja, weet je wel, ik vind het ook gewoon wel, uh, ja, ik vind het wel leuk om te doen. Maar, uh, en toen dacht ik van ja, dan sta je alles in het Nederlands. Of in, dus, in, ja, dus in mijn geval een beetje in het Rotterdamse dat allemaal aan te kondigen. En dan ga je zingen waar het eigenlijk om gaat, officieel met een band natuurlijk. En dan ga je dat allemaal in de, dus in het Engels staan te doen. Wat eigenlijk heel raar is, Sean. Kan je ook meer in het Nederlands? Kom je, ja. mee te, kom je er beter uit? Ik bedoel, nou, is het, makkelijker. Ja, nou, het was in het begin wel een hele overschakeling natuurlijk. Omdat het gewoon een hele andere werkwijze is. Uh, als in het Engels, wat je dan al 15 jaar uh, was eraan gewend om het in het Engels te doen. Maar in het Nederlands eigenlijk veel leuker. Want je kan echt wel gewoon alles zeggen wat je wil. En het is ook gewoon een hele... Ik ja, vind het een hele mooie taal natuurlijk ook gewoon. En uh, ja, toen hebben we daar eens over nagedacht. Zo met z'n allen. En eens gekeken wat er mogelijk was. En uh, toen was het ook weer een beetje ingedaald op een gegeven moment. Van ja, misschien moeten we, moeten we toch in het Engels blijven. Maar... Uh, ja, het is natuurlijk een heel verhaal wat ik nou weer ga... Ik wil weer even veel te veel zeggen dan dat eigenlijk... Dat geeft uh... niks. Ik ben er gewoon voor om het allemaal weer ja, tot korte ja, proporties ja, terug ja, te brengen. Ja, ja, ja. En we hebben een uur, hè, ja. Dave? Ja, daarom, weet je wel. Maar daar wil ik al ook gewoon zoveel mogelijk instoppen in dat uur. Uh... Daar heb je gelijk in. <laughs> weet je, wat, wat ik me af zat te vragen toen ik het zat te luisteren... Toen dacht ik, goh, uh, het zijn eigenlijk lieve teksten. Ze hebben een hele grote onschuld in zich... Het correspondeert een klein beetje met, met, met, ja, met de naoorlogse jaren, dat we elkaar allemaal nog gewoon keurig aanspraken. En nou zie ik jouw hele verschijning erbij. Zo zie je er ook wel uit, je bent een jongen in een pak. Ja, ja, ja. ja. je, nou, hebt je eigenlijk haar dat... in een nette zijscheiding. Ja, ja dat is uh, gewoon puur noodzaak hoor. Want liever dat ik van dat soort van van uh, van dat Rolling Stone-zagen had. maar, uh, maar het het zit wordt er niet in, iets, he? nee, het wordt allemaal iets dunner, nee. helaas hoor, moet ik zeggen. Ik had het net al even over. Maar ja, ik kan het uh, in laten wieven natuurlijk maar... ja, ja, ja, ja, ja. Nou, misschien in Amsterdam, maar als ik hier toch ben, dan kan ik wel eens kijken of er ergens een soort van extension nog. Uh, <laughs> die nog van nee, avond. maar je hebt ook een beetje, je hebt ook eigenlijk een beetje, als ik heel eerlijk moet zijn, een beetje een ouderwets gezicht. Ja, is dat zo? Ja. ja. Met een haakneus ook. Dus dat, ja, uh, maar ik bedoel, daar is, een... daar is helemaal niks mis mee. Maar ik, ik dacht, misschien, misschien ben je wel verliefd op de jaren 50 of 60. Op een bepaalde manier. Nou ja, ja, dat zou je dan wel zo kunnen zeggen. Dat is ook wel zo natuurlijk. Want uh, inderdaad, als je ziet voor de kijkers thuis die uh, dan wel uh, ook op internet zitten te kijken. Ja. Bedoel, uh, weet je wel, maar zo'n uh, ja, wat ik aan heb, zo'n pak. Ja, ik vind dat echt gewoon uh, de allermooiste pakken die er zijn. Wat weet voor je wel? pak is dit eigenlijk? Ja, een soort van mod -outfit, weet je wel, zoals ja. al die mods eruit zagen in de sixties. Dat was dan vooral een scene die in Engeland uh, toen de tijd heel erg groot was. En dat waren Italiaans uh, weet je wel, van die maatpakken. Die liet ze ook allemaal uh, gewoon inderdaad op maat maken, dat doe ik ook. Beetje uh. aan de strakke kant, hè? Ja, ja altijd, uh, altijd net iets te strak. Ook net iets, uh, dus zo bij je broek, net iets te kort. Ja, korte, wel, dat, smalle pijpen. Uh, ja, ja, ja. Maar als ze dan over straat lopen... en ik zie al die gasten lopen, uh, vooral in, uh, ook in Rotterdam... en uh, een beetje in, uh, zo in, weet je wel, in de provincie... en dan zie ik van die zakenmensen lopen en van die soort pakken... en die moeten dan dus per se uh, uh, gewoon dus, zo'n pak aan... Maar dan kan ik me niet voorstellen dat die gasten niet ook gewoon zo'n pak kopen, weet je al? Want het ja. kost uh, dan zeg maar, uh, wat is 3, euro. Heb je hem op maat gemaakt helemaal ja, goed? Ja, tuurlijk. En dan heb je gewoon een hartstikke mooi pak, weet je wel. En al die gasten in die elektronica winkels en zo, die moeten dan ook zo per se van de basis dropdas om. Ja. Dat is dan zo'n hele brede strop, is, uh, je wel, met rood en wit. En uh, dan denk ik van ja, maar waarvoor lopen uh, niet? Ook gewoon die gasten gewoon in zo'n zo mooi pak. Ja, ja, nee, je ziet er hartstikke goed uit. Je, je zegt van nou, je, uh, qua kleding correspondeert het met de mod, maar niet alleen ook qua sound. Het is natuurlijk de beat. Ja. De beatmuziek waar je die je eigenlijk nieuw leven inblaast, dus ja. zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja, ja, ja, het is een beetje. Uh, natuurlijk. Want het is natuurlijk in 1962 is dat zo ontstaan. Dat je allemaal natuurlijk onder aanvoer van mijn favoriete band... Uh, wat denk je wat mijn favoriete band is? Ik denk de Beatles. Ja, ja. ja, ja, ja hè? Ja. En uh, ja, goed, dat is natuurlijk uh, dus hoe... Uh... Jij was er nog helemaal niet toen. Nee, nou, Ik nee. was er toen, jij was er nog niet. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Weet je het is, want je hebt het toch over natuurlijk muziek. En dat uh, is volgens mij gewoon... Uh, ja, dat is heel raar uit mijn mond, maar niet echt aan een soort van periode gebonden, je wel? Ik bedoel, als het goed is, is het goed. Mm. En als je nagaat dat in die tijd de hele wereld, uh, ja, dat je wel, dus daarop inspeelde. Ik bedoel, uh, weet je, tot in de, de kleinste uithoekjes van de wereld. Ja, daar gingen mensen met dat haar lopen en met die zo kraagloze jassies. En gewoon dus allemaal die, uh, ja, die stijl gingen ze ja. nadoen. En dat uh, ja, als het de hele, als het de hele, weet je, om de wereld heb kunnen veroveren. Ja, dan is dat natuurlijk 40 jaar later is dat nog steeds gewoon actueel. En, en en kan je uitleggen, want kijk, bij de Beatles weten we natuurlijk allemaal dat het allemaal gerande liedjes zijn. Die zitten van kop tot staart goed in elkaar. Ner, ja. Nergens te lang. Uh, Oorwurmen in de zin van: je hebt ze een keer gehoord ja. en ze gaan nooit meer weg. Nee. Maar wat is dan precies die sound van, van, van die 60s? wat jou zo aanstaat, die jij eigenlijk toch ook gewoon om, ja, omarmd hebt... En, en, en eigenlijk in je eigen muziek hebt gebracht. Ja, nou daar heb je weer, uh, dan weer datzelfde woord enthousiasme. Daar ga ik dan heel erg voor, weet je, want dat heb ik zelf ook heel erg in me zitten. Je, wat je moet ook nagaan als ik uh, zeg maar met de band toch, gewoon op het podium sta... Dat het echt gewoon dus inderdaad uit mezelf komt, weet je wel. Ik bedoel, ik hoef er helemaal niet, weet je wel, iets moeite voor te doen. Of, het is niet uh, gespeeld. Nee, dat ik iets acteer of zo, als ik gewoon een gitaar in mijn handen heb of, uh, of achter een piano gezeten of wat dan ook, of ik ga staan te zingen. Weet je wel? Maar dan is dit wat eruit komt. Dus ik hoef het ook nooit. Want mensen zeggen ook wel eens: ja, je doet gewoon een soort van typetje, maar dat, uh, dus dat is, is helemaal. Gewoon, niet aan de, van Raven is de, gewoon zo. Ja, dat is helemaal niet aan de orde. Weet je wel? Er zijn meer mensen die er last van hebben hoor. En vooral. Uh, dus als je uit Rotterdam komt bijvoorbeeld Sio daar heeft hij ook heel erg last van. Weet je wel? Dat, ze, dat, ze, dat ze altijd denken van ja, die speelt een soort rolletje. Weet je wel? Een gekke rokken rol junkie of een. Uh, hè? En dat is in mijn geval is het dan uh, dus met Sixties. Maar. Uh, maar wat was je maar, vraag ook weer? Nou ja, de vraag was wat je daar zo in aanstond. En, maar dan zeg je enthousiasme. Ja. Of je zegt eigenlijk enthousiasme. Uh, dan, maar het is ook dingetjes als gitaarrifje. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Uh, de manier waarop er gedrumd wordt. Ja. Uh, de de koordjes. Ja. Dat, dat moet je gewoon allemaal heel nauwkeurig bestudeerd hebben. Dat ja, natuurlijk. Nou ja, het is het enige dus wat ik luister ook. Dus dat. Uh, ja, weet je wel, maar niet dat ik me helemaal heb af. Uh, dat ik me helemaal, uh, weet je, want ik luister wel radio natuurlijk. Ik heb elke dag de radio aanstaan. Maar, uh, dus dan hoor ik wel je, wat er nu wordt gemaakt. En dat weet je, dat interesseert me ook wel. Ja. Maar als ik een, een plaatje opzet thuis, dan is, dan is het wel meestal 60s. En dan kom je daar terug Nou, Laten we even gewoon uh, een, een, langs jouw inspiratiebronnen lopen. Ja. Even kijken waar aan de kik en, en, en Dave von Raven schatplichtig is. Ik, uh, ik laat wat horen uit de oude doos 1966. Nothing to say. It's all. Ja, nou, de koortjes die komen voorbij. van ja. een blundstone, he, was dit geloof ik. Ja, de uh, dat zijn natuurlijk de zombies. Ja, ja, ja, ja, ja, 1966, ja. het nummer heet She Does Everything For Me. Wat, wat, wat, wat staat je hier nou allemaal zo in aan? Ja, dit vind ik, dit is uh, de laatste uh, maar single die ze voor het label... Uh, oh, wat is het? Welk label was het? Uh, uh, deca was dit. Dus we uh, de laatste single die ze hebben opgenomen voor het label. En het was ook nog eens uh, de achterkant van het singeltje. Dus uh, ja, ook weer een niemendalletje. Ja. Maar uh, je hebt net een beetje die soort van uh, een beetje zo van psychedelica erin zitten, weet je al. Dat het een beetje met die koortjes en ja. uh, maar ook wel normal net, want je zei al, inderdaad 66, uh, dat het ja Het is net op de grens, dus dat, weet je wel, maar dat maakt het ontzettend spannend natuurlijk. En dan bedoel je die grens die uiteindelijk in 1970 echt definitief is, is uh, overschreden. Ja, de ja. grens waarin de psychedelica eigenlijk heel erg nadrukkelijk in, in, in de rock en in, ja, in de pop terugkomt. En wat later dus ook inderdaad gewoon rock geworden is. Maar dat is natuurlijk net die periode die daarvoor zat. En dat hoor je, dan, weet je op zo'n hoor je dat ook gewoon heel goed. En, ja. uh, ik vind de zombies sowieso echt, uh, echt geweldig. Dan gaan we nu even een jaartje later ook een hele bekende band... Je ziet ook trouwens wel in, in al deze nummers een vrij stevige bas... en een vrij stevige gitaarpartij ja. sowieso, hè? ja. Zeker. Het werd wel vrij zwaar aangezet. De ja, ja, Hollies waren De niet. Hollies, ja. ja, ja, ja. Jeetje ja, dus, mina, de Hollies. Die ja. hebben 100.000 platen gemaakt, volgens mij, in ja. mijn beleving. Ja, die volgens uh, mij bestaan ze ook nog steeds. Ja, ja bestaan ja, de Hollies ja. nog? Nou, ik heb ze zelfs uh, nog een jaartje geleden een e-mailtje gestuurd. Ze gaat het Je kan tegenwoordig e-mail sturen naar de Hollies. Hi, I'm Dave van Raven. Ja, maar ze hebben niet gereageerd. Ik had er een leuke verhaal van willen maken, maar dat is niet zo, helaas. Wat wilde nee. je dan van de Hollies? Nou, die gitarist die vind ik heel goed van de Hollies, weet je wel. En uh, ik dacht misschien... De het al geinig als die ook op het plaatje bij ons uh, nog even een riffje meespeelt. En ik uh, vergelijk uh, altijd mezelf heel erg met die, met die zanger van de Hollies. Of tenminste, ja, maar je moet iets natuurlijk als vergelijkingsmateriaal... Uh, waarom, waarom uiterlijk ook? Of nee, helemaal stem, niet. Stemgeluid, nee. hè? Ja, Beetje. echt het stemgeluid vind ik uh, altijd wel lijken, ja. Uh, tussen, uh, ja, dit uh, dat is uh, Alan Clark heet hij En natuurlijk niet uh, Alan, Alan Clark. Clark nee, uh, nee. die wij kennen. Maar, uh, het is ja, een beetje dat stemgeluid tussen hoog en laag in. Ja, ja, en wel. Ja. dat vind ik ook wel, uh, ook wel mooi. Ik ben er ook wel heel blij mee dat ik dat heb. Weet je al. Je, uh, weet je, wat je zal maar van dit houden en uh, dan geboren worden met een Elvis stem... dan uh, heb je natuurlijk echt een probleem. <lacht> maar dit nummer wat je nou net draaide, ja, dat vind ik echt een heel goed nummer. Een van de beste nummers aller tijden. Ja. Echt, uh, maar zo, ja, het is iets van zonnige muziek, weet je wel. Al. Je, looit... je hebt een enorme liefde voor de B-kant van welke plaat dan ook. Dus verraste je me eigenlijk op je lijstje met nog een, nog een zanger waarvan ik dacht... nou ja, ik ken echt alles van die zanger, maar dit kende ik gewoon helemaal niet. Op het dak wappert je was zo welwillend. Rook uit je schoorsteen kringelt kalm omhoog. Gunstig voor jou en mij. Duiven zijn her en der goedmoedig doende, dom tussen kiesel en asbest en mossen, vliegend en vlug van dak naar dak, naar de drempel, laag, laag voorbij, laag. Man in het blauw, hij is een windwijze wimpel, blij en voorbeeldig, heer en meester. Hoog in de zon en wind speelt heel plezierig. Draait, draait weer bij. Draait. Nou ja, onmiskenbaar wij de Groot, ja. Baldwin the Great. Ja, ja, ja, zo heette die in Engeland. In, in die, uh, ja, wat ongelooflijk wist ik ook eigenlijk ja. niet. Dit komt uit 1966, Draai weer Bij heet ja. het. Ja. Hoe ben je hier in vreesnaam opgekomen? Nou, het staat op z'n eerste pek... Dat Het is ongelooflijk, het is helemaal aan mij voorbij gegaan Ja, dit. ja, ja, ja. terwijl het toch heel mooi is. Echt een uh, heel mooi nummer vind ik dat. Heel, uh, zo, uh, weet, je, weet, je, weet je wat je hoorde ook in zijn stem, zo'n... Een soort van, ja, een, soort van, uh, een beetje onzekerheid of zo ja. nog, weet je wel. Dat had hij toen nog heel erg. een andere uitspraak ook nog dan nu? Ja, ja, zeker, ja. Heel, uh, ik geloof Aardehout, hè, waar hij vandaan kwam. Of ja, die ja, ja, ja, 80's. ja, ja, Harlem in de buurt, ja. ja. ja. Nou, dat is heel toevallig, want ik had nog vandaag even contact met hem. Want uh, ik ben heel groot, uh, ik ben echt een heel groot fan. Ik heb hem uh, de haast net zo hoog zitten als de Beatles. Ik vind het ook het allerbeste wat ooit in Nederland is gemaakt, moet ik zeggen. En, en, en, vooral in die periode dat hij dus met Lennart Nijg samenwerkte. Ja, Zijn vaste tekstschrijver met wie hij eigenlijk ook ja. alle grote hits heeft uh, ja. gemaakt. Ja, ja, maar later ook hoor. Maar uh, ja, en ik had hem ook ons album opgestuurd. Want uh, ik zou heel graag in de toekomst een keer iets samen met hem willen opnemen. Moet hij ook dat, weer een riffje uh, bij komen doen of iets anders? Ja, ik, ja, maar ik heb natuurlijk heel veel helden weet je, al zo ja. uit die periode. en uh, Waarvan uh, zo de Hollies en de Beatles. En dus ook van, dus van Eigen Bodem, de de Groot. Uh, ja, dat zijn een echt hele grote thema's. Dus hoog. op je lijstje staat de Groot. Die leeft nog, goddank. Ja. Uh, welke twee anderen dan? Want, want van de Beatles hebben ja. we niet meer zoveel in voorraad nee. op dit moment. Maar ja, we hebben de beste nog, Paul niet. Oké, okay, zou je die, ook wel uh, willen? Ja, dat zou ik wel willen, maar daar ga ik niet eens aan beginnen, natuurlijk. Nee, maar, durf je uh, geen mail nee, te sturen? Nee, maar dat is zo uh, dat vind ik ook. Uh, nee, dat vind ik niet eens leuk. Je, omdat, vind uh, je ongepast? Het, ja, ongepast. Ja. Oké, okay, dus ja, die ja. is gewoon. Hoor, concours die doet niet mee, ja. Maar ik heb het uh, dat dan bijvoorbeeld bij zo'n soort de groot hebben dat ook. Maar ja, omdat hij ook Nederlander is, weet je al omdat ik uh, er heel erg ben, uh, weet je wel, alsof, uh, maar zeg, uh, ik ja, ben echt door hem heel erg geïnspireerd. Ook dan zeker voor die Nederlandse plaat. Ja, dan vind ik het dus dan weer wel gepast of zo. Ja, je wil met hem wel een, een project doen, een, een plaat maken. Ja, ik leuk. Ja. en kun je dan wel, omdat je hem zo bewondert, kan je dan wel. Gewoon met hem communiceren. Of, of blijf je dan eigenlijk, word je gehinderd door het feit ja, dat je tegen hem opkijkt? Dat is de vraag natuurlijk, ja. Ja, ja. Maar het ligt er ook een beetje aan. Dus wat hij van plan is. Hij vindt jou oh. leuk, neem ik aan. Ja, hij vond uh, had het altijd al gehoord. En uh, we kregen vandaag een e-mail van hem terug. Zo gaat dat dan per e-mail tegenwoordig natuurlijk. En hij was er heel erg over te spreken. Ja, ik ga dat nou niet allemaal etaleren natuurlijk, wat hij daarover heeft gezegd. Nou, ik, ik hoop het te lang dat hij naar de radio gezet. luistert. Dan mag hij ons even een sturen via ons gastenboek <laughs> radiokunsthof.nl. Dat zou ik leuk vinden. Boudewijn weinig Groot, stuur ons dat. Wij, uh, ik vond het mooi dat ik deze muziek ge gehoord heb, dit uh, draai weer bij. Nu gaan we eigenlijk naar, uh, dit vind ik wel grappig, want dit lijkt ook een inspiratiebron, maar het is eigenlijk meer van nu. Ja, de nummer heeft de titel Yeah, Yeah, No, No. En dat zijn de Brandwoods. Ja. En die zijn eigenlijk van nu, toch? Nee, dus... de uh, jaren negentig, uh, dacht ja, ik. Ja, ja, daar had je ook inderdaad een Brandwoods. Maar dit zijn uh, de, zijn Brandwoods, dit de Brandwoods uit 1967. Ja, Echt ja, waar? Ja, ja, ja, met een hele mooie, hele mooie sound geproduceerd door uh, wat, wat Norman... Uh, uh, hoe heet die Norman... Nou, maar het begin Disco binnen. dingetje, dat is toch eigenlijk heel erg van de jaren 70, 80? Ja, ja maar ik hoor heel erg wel een soort sixties erin. Maar het was een hele goede soort van producer die dat heeft gemaakt, die ook dan zo'n Buddy Holly produceerde in de jaren 50. En die is later uh, in zijn Texas nog, in zijn studio, heel lang doorgegaan. Uh, ja met dit soort bands. Echt allemaal Niemendalletjes. Hoor. Dit waren ja. het, geloof ik iets van broer en zus. En die zijn toen ook, ja, die hebben dan. Zo dus inderdaad, dit uh, hebben ze dus zo'n dit plaatje gemaakt. Werd, werd dit soort muziek gewoon. Verstrekkende meter bijna gemaakt. Ja, natuurlijk. Ja, Het waren allemaal uh, een soort van maar uh, shots voor een uh, ja voor een nummer één hit natuurlijk. Het waren ook alleen maar singles. He, pas uh, er zijn albums die werden pas vanaf 19 uh, vanaf 1967 vooral in Amerika. Ja, daar waren albums altijd gewoon een soort van allemaal verzameling van uh, van een aantal goede singles. Ja. Die dan uh, ja weet je wel die dan op een gegeven moment werden aangevuld met nog wat nummers. Die ze dan nog toevallig hadden liggen. Precies, en als het echt iets werd met een, met een, met een band, dan, dan werd er wel een album volgeschreven voor zo'n band ja, waarschijnlijk. Ja, maar ook heel vaak met nummers erbij, die dan maar eventjes als soort opvulling erbij werden gepropt. Maar uh, eigenlijk pas vanaf 68, 67 zo. Ja, toen kwam er echt het, uh, weet je, als het fenomeen album, uh, ja. hè, als een schilderij zeg maar. Uh, dat had je helemaal niet in het begin. Aan één groep, jij, ja, je hebt de Beatles natuurlijk al genoemd. Wij noemden de groep die we nu, nu gaan luisteren, noemden wij vroeger thuis altijd de Net Beatles. <lacht> uh, jij bent echt schatplichtig, ook aan de Net Beatles, de ja, Monkeys. Natuurlijk. Sterker nog, je hebt gewoon een nummer uh, gecoverd op uh, op deze CD. Maar we gaan eerst even naar verkeersinformatie. <middels> Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Van die hele drukke avondspits zijn nog een, uh, een handjevol over. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik. 5 kilometer. De rechterreishoek is daar dicht en zijn auto stilgevallen. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord. 4. En op de A20 hoek van Holland-Gouda... tussen de Spaanse Polder en Krooswijk ook 4 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Knopend Rijn-Zweert en, Rijn en Den Dolder 3 kilometer. NTR brengt cultuur... Speciaal voor iedereen. Dit is het radioprogramma Kunststof op Radio 1. De gast vandaag is Dave van Raven. Hij is de voorman, gitarist en zanger van The Kick. Een band die uh, enorm doorbreekt op dit moment. Je kan eigenlijk geen krant openslaan. En je leest al wel weer een recensie over hun nieuwe uh, plaat... die afgelopen weekend is gelanceerd. En die heet Springlevend. Uh, Dave van Raven en, en ik zijn eigenlijk nu het hele lijstje aan het doorwerken... van inspiratiebronnen. We hebben net uh, een hele serie gehad. Maar nog niet die ene groep die ik dan even voor het gemak de NetBeatles noemt, de Monkeys. En daar hebben jullie een nummer van gecoverd. Zevenhuizen, Zondag, of bewerkt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Of geïnspireerd, of hoe moet ik het zeggen? Ja, nou, het is gewoon een nummer van de Monkeys natuurlijk. Maar in jouw eigen vertaling? Uh, ja, uh, zoals dus inderdaad Jan Rotte het ook altijd doet. Uh, een soort hertaling. Juist. Dus dat is gewoon een hele nieuwe tekst in een bestaand nummer. Dus ja. we horen eerst even een stukje van Pleasant Valley Sunday... Ja. Uh, um, en daarna horen wij, en het gaat moeiteloos in elkaar over... Zevenhuizer Zondag van de Kik. En onze stagiaire Modi zingt moeiteloos alle teksten mee. Ja, leuk hè? Ja, dat is ja. leuk. En dan is het eigenlijk geslaagd een song, toch? Als, als wij dat allemaal meegaan. Uh... Ja, nou absoluut. Ja, het is natuurlijk wel een nummer van dus onze, weet je, Carol King. Die heeft het natuurlijk uh, die heeft het geschreven. Het origineel. Ja. Maar jij schrijft dan zinnen als het is stil op straat... want iedereen zit in de kerk. En het, ja. het, is, het is een poëtische zong uh, gewoon. Ja, dat, uh, ja, inderdaad. En het is ook wel heel Nederlands natuurlijk ook. Weet je. Om het gaat natuurlijk echt uh, ja, over het Nederland... Uh, ja, eigenlijk... Weet je, niet van nu, want... Uh, ja, het dorpse Nederland ja, o, o, van nu. Ja, maar dat bestaat natuurlijk ook nog uh, wel gewoon. Ja, want even voor de duidelijkheid. Dat Zevenhuizen komt niet uit de lucht vallen. Dat is jouw huidige uh, verblijfplaats. Ja, daar woon ik uh, sinds een jaar of vier ja. ja. Ho Hoe ver ja. is dat van Rotterdam? Nou, niet lang. Met de auto een minuutje van acht of zo. Uh, dan zit je echt midden in het centrum. Ja. Maar het is natuurlijk wel... Dat heb je heel erg in Rotterdam. Als je gewoon effe rijdt, dan ben je er ook helemaal uit. Weet je wel? Dan is er gelijk niks meer. Ja. Net alsof je... Uh, wordt Las Vegas, uh, door de woestijn, uh, ja. daar lijkt het een beetje op. Maar daar zit ik nu al een jaar of vier en uh, dat Wa is me heel goed bevallen eigenlijk. Ja, want de meeste rock-and-roll artiesten die, die zijn toch echt wel gebakken aan de grote stad. Wat staat jou zo aan in Zevenhuizen? Nou ja, dat ik daar lekker woon. Ik zit anti daar dan met mijn vriendin samen. En uh, dat is ook uh, dan de plek waar we altijd repeteren met de kick. Dus uh, daar op de heuizolder... Uh, van een boerderij? Heb... Ja, van een boerderij, ja. Dus je ja. kan veel wij maken? Ja, ja. en uh, je dat dan ook inderdaad uh, gewoon overdag, maar ook s'nachts. Ja. Dus je kan eigenlijk altijd uh, gewoon harde muziek uh, of gewoon draaien of spelen. En dat is toch ideaal. En er zit nog zo'n soort landgoed omheen waar je dan ook lekker uh, een beetje... Uh, ja, ik zou haast zeggen, een beetje in je blote lul kan rondlopen, weet je wel. Dus als je dat zou willen... Ja, maar dat, dus, dus, dat wil jij niet. Nee, zeg, dat wil ik niet. Zeg niet nee, nee, meteen dat je dat niet nee, wil, want Nee, hoor, ik anders... loop er altijd zo dat bij. Ik, ja, <laughs> je bent toch altijd in pak met stropdas. Ja, nee maar om maar aan te geven weet je, hoe je... Dat is natuurlijk een soort van vrijheid die, uh, die je in de stad... Uh, ja, maar zelden tegenkomt, weet je. Ja. dat bestaat helemaal niet in de stad. En daarvoor vind ik het lekker, omdat ik natuurlijk wel gewoon 30 jaar... in Of, of dan ongeveer 25 jaar in de stad heb gewoond. Om, uh, ja, om dan gewoon daar eens lekker... Uh, want jij bent echt een Rotterdamse jongen. Jij komt uit een, uit een gezin van hardwerkende Rotterdammers. Ja. Jouw vader die zat in, volgens mij in de ploegendienst. Ja. ja en de continu heette dat toen, ik weet in niet de of dat misschien nu ook nog zo heet. Maar, ja. En wat houdt dat in? Nou, dat hij uh, heel vaak, uh, dus zeg maar inderdaad, overdag uh, uh, uh, uh, was hij gewoon op zijn werk, maar ook gewoon s'nachts. Dus, dus altijd? Eigenlijk en... ja continu, Ja, ja maar het woord zegt natuurlijk al een beetje... <laughs> Ik had het ook wel kunnen weten. En je moeder had een continu dienst thuis? Ja, die was gewoon huisruid dan, weet je wel. Ja, en, uh, ja maar die was dan ook elke dag om een uur of twaalf... als hij dan zo'n middag uit school kwam, dan was hij thuis. Om, met een boterhammetje? Ja, en een bakje thee en, uh, en een leuk verhaal. En, uh, en, weet je, uh, weet je, en de radio aan. En toen Dat was woord. geluk nog heel gewoon. Nou, daar lijkt het wel heel erg op, weet je wel. Het was natuurlijk in de jaren tachtig, negentig... Weet je wel, maar zo werkte het wel bij ons thuis. Weet je wel, uh, Weet je, ik ging dan s middags altijd naar huis. Je had ook uh, van de kinderen op school dan en die. Uh, je, moesten dan ze, uh, Ja, dus overblijven eten dat dan. Ja. Weet je wel. dan kregen ze op school te eten. Ja. Maar ik ging altijd naar huis en dan was uh, altijd mijn moeder daarom. Uh, ja, hè? om voor je of, te om, zorgen. De, ja, om je, te zijn. De, ja, ja, ja. ja, geruststellend klinkt dat. Ja, dus je kan als uh, artiest hebben je dan soms uh, dat je of, uh, heb je het helemaal niet gehad. Uh, dat, is, uh, dat, dat is ook wel aardig. Uh, dus als je, ja, je wel, als je iets wil uh, in de entertainment of ik veel wat, uh, als je het zo kan noemen. Maar het, je hebt er ook wel heel veel aan als je het wel gewoon gehad hebt, weet je wel. Als je gewoon een gelukkige jeugd ja, hebt gehad ja, ja, en, ja, en ja, gewoon ja, ja, gesteund bent. ja. Ben, ja, ja, ja, ja. Uh, Ferrie Rozenboom, directeur van het label Excelsior... waar, waar de plaat uit uh, ja. is gekomen... die zegt... het verlangen naar verhalen vertellen van Dave... heeft zeker te maken met Rotterdammers... en ook jonge Rotterdammers... die het verleden veel meer waarderen... dan andere randstedelingen. Waarschijnlijk toch ook omdat een groot deel van het verleden... is weggeslagen in de stad. Dat maakt dat je het meer waardeert. Dat je bent gesteld op hist historie. Maar dan zonder sentiment. Want dat is ook Rotterdam. Niet sentimenteel erover doen. Ja, dat heeft hij mooi gezegd. Zeg, hij hey. En dat klopt ook, pas het ja, bij jou? Want jij, ja, bent bij verhalen mij wel. jij bent echt een verhaal vertellen, ook in, in de muziek die je maakt, maar ook daarbuiten. Ja, ja, ik wil wel echt heel veel praten, maar soms meer dan dat uh, inderdaad mijn eigen hersenen aan kunnen. Wel. Maar ook wel dat, het, uh, dat ook heel veel dingen niet eens een betekenis hebben of, uh, of misschien niet eens goed over nagedacht is. Maar ik je wel, maar vind het wel lekker om gewoon lekker te praten. En in zo. Rotterdam ja. noemen ze dat gewoon lulijzer. Ja. Ja, dat klopt, ja. ja. Of gewoon, uh, maar zo, weet je, iets van, uh, weet je wat is Gouwer, of... Uh, ja, hoer eh, is ook een, een, een goede. Uh, ja, nee, maar dat is wel zo, ja, maar, weet je, natuurlijk niet elke Rotterdammer is hetzelfde. Ik bedoel, weet je, wat je kan haast niet zeggen natuurlijk dat dat Rotterdams is, maar ja, misschien ook weer wel. Het is, uh, weet je wel, ik ken een hoop Rotterdammers in ieder geval, weet je wel, zo, dus in de club waar ik in zit, uh, die ook zo zijn. ja. Uh -huh. ik, uh, ik, ik zag namelijk ook dat verhalen vertellen terug in een, uh, in een nummer wat jij uh, hebt geschreven. Van wie hij was en wie hij is. Ja. Dat is eigenlijk een ode aan een Rotterdammer die heel belangrijk is geweest, of is nog steeds, voor het straatbeeld van Rotterdam. Ja. Een wielrenner of een gewezen wielrenner? nou Ja, inderdaad. Ja, ja. Hij is uh, in uh, de jaren zestig, uh, is hij volgens mij Nederlands kampioen geweest zelfs. Hoe heet hij ook alweer? Uh, nee, uh, weet je wel, wat is het? Willem Koopman heet hij. Willem Koopman, ja. Ja, en hij is in die, in die periode. Heeft hij dus heel veel. Uh, allemaal rotzooi hij gebruikt uh, de, je, om het te winnen. Weet je, dus uh, inderdaad samen Antidemine met Jan Jansen. Ja, ja, ze zaten samen op de tendon. Dat, dat had je toen nog heel erg in die tijd. Op de tendon was een hele grote sport. En dan zeiden ze tegen hem zo van tevoren: Joh, ik heb uh, een beetje medicijnen voor je. Ja, weet je wel, er zeg uh, maar uh, een rode en een blauw en een gele. Als je die rode neemt, nou dan ga je echt keihard. En als je misschien die gele neemt, dan moet je een beetje mee uitkijken. Want uh, hè, dan zou je wel eens rare dingen van kunnen gaan zien of zo. En als je die in het, uh, in het groen of blauw neemt, dan moet je echt mee uitkijken. Want dat wordt alles uh, helemaal, helemaal raar. En, uh, weet je, want dat dag hij met zijn simpele hoofd, van, nou, dan weet je wat ik dan doe. Ik neem ze gewoon allemaal tegelijk. Weet je, want dan win ik zeker. Nou, en dat deed hij dan. En uh, ja, die is natuurlijk helemaal geklipt. Dat is Ja, Ja, dat is vreselijk. Dus toen hebben ze later ook nog al zijn medailles afgenomen, want ze waren erachter gekomen. Ze hadden aan me gevraagd, ook, joh, heb jij doping gebruikt? En toen zei hij natuurlijk met zijn stomme kop, ja, ja, heb ik gebruikt. Ja, drie kleuren wel. pillen. Ja, want het was waar, weet je ja. wel. Hij had het gebruikt, dus hij zei gewoon ja. En toen hebben ze alles van hem afgepakt en toen is hij gaan zwerven, weet je uh, Ja, dus nu uh, maar rijdt hij al jarenlang over de binnenweg bij ons. Uh, dat is een beetje de straat waar het allemaal gebeurt. In Rotterdam. Ja, ja, ja maar rijdt hij nog steeds op zijn racefiets of op zijn uh, soort inline skates... Uh, ja, dus maar door die straat heen. En er is nooit één hond geweest die een nummertje over hem heeft gemaakt. Of, je, of tenminste, Wilfried heeft wel op een gegeven moment een soort documentaire. De, ja, ja, die heeft op een gegeven moment een documentaire over hem, over hem gemaakt. Maar een liedje was ook wel op zijn plaats. Bedoel, als het een Amsterdammer had geweest, hadden ze al duizend liedjes over hem gemaakt. Ja, weet je, maar... maar die Rotterdammers die doen dat maar niet. Nee, want dan denken ze op, dus of zijn gedomme rotschuld, dat hij, die al, dat, hij al die, dat, dat hij al die medicijnen genomen hebt. Laat hem lekker, uh, weet je al. Ja, ja. Maar ik vond het wel nodig, ja, tuurlijk. Je al. Heeft hij het nummer ook gehoord? Weet hij dat? Nee, je? nee, nee, nee. nee, nee. Heb, je heb je hem nog wel eens gezien? Spreek je hem nee, nog wel. De, of... Maar er is haast niet echt uh, natuurlijk een, een, een gesprek mee aan te knopen met die man. Maar hij is natuurlijk compleet de weg kwijt. Hij zit in een soort psychose. Ja. Dus ik denk dat hij niet eens weet dat hij zo heet. Weet je wel? Dus als hij dan laat horen van, uh, zo van wie is toch die man... Dan, uh, dan denkt, hij van, denkt uh, hij van... Ja, maar wie is toch die man inderdaad, ja, denkt hij dan. Ja, weet je? ja nou laten we verluisteren. luisteren. Hey, hey. De Kik, Dave von Raven, de voorman van De Kik, gitarist en zanger. Uh, zit hier aan tafel in kunststof en de mail stroomt binnen. Eén mail is heel overzichtelijk. Sander Waterbeek vraagt zich af waar je je pakken haalt. Ja, in Italië. In Italië op maat ja, gemaakt? Uh, ja, ja, ja. En ja, niet ja. bij dezelfde... Uh, ja, bij DNA. Uh, ja, bij DNA. is DNA, uh, dus ja. niet dezelfde die ook Jort Kelder doet, toch? Met die pijpjesbroeken. Dat is niet te hoop in ieder geval. Uh, <lacht> <lacht> had ik wel geweten dan, denk ik. <lacht> hey, heerlijk. Ik kan er nou eventjes rustig achterover. <lacht> <lacht> de um, kick is... Dat zijn voor mij de Nederlandse Beatles, schrijft Piet Anders. Moest bij het eerste nummer aan Love Me Do denken. Heel mooi. Wens, Dave. Veel succes. Nou, bedankt. Veel oh, leuk. leuk. Ja, dat ja. Ik wel ja ik... want ik zag toen je op aantreden was bij de Wereld Draai Door, zag ik een tweet. En dat is iemand die schrijft: Dave van Raven wil naar mijn idee net iets te veel op de Beatles lijken. Ja, natuurlijk. Dat is Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen weet je, dat zeggen. En ik zou het zelf ook waarschijnlijk zeggen als het een ander was. Waar ik dan nou zat te kijken, en dan denk je ook van ja, ze hebben mijn Beatles gejat. Weet je, wel, die ze daar staan te doen. Ja. Maar ja, nou nee, heel, het komt gewoon uit mezelf. En. Uh, ze zijn een grote inspiratiebron, natuurlijk. Ja, eh, en ik steek het ook echt niet onder stoelen of banken. Richard die schrijft ons... Toen ik Dave van Raven met de Mad hoorde, was ik al verkocht. Aanstekelijk leuke retro beat die toch fris en eigentijds klinkt. Beatmuziek bestond maar een paar jaar tot rock en pop nieuwe wegen ging. Maar all over the world was deze muziek een inspiratie... voor talloze jongeren om muziek te gaan maken. Dat leidde weer tot heel veel stijlen. Nou, dit is een, echt een lesje ja, in popmuziek. Nou, ja. Maar dat is echt zo, hè? Ik bedoel, die, die beat is niet een lange periode geweest. Die heeft ontzettend veel invloed gehad op de heel veel, Heb Heel veel losgemaakt inderdaad, ja. En dan vooral de pop, hè? Ja, ja, ja want toen kwamen dus jongeren er pas in aanraking... met de eerste echte soort van... Uh, ja, met cultuur in zijn algemeenheid, weet je wel? Bedoel, ja. Uh, ja Met de hedendaagse popcultuur eigenlijk. Die hebben alle wegen... Uh, hebben ze voor ons... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Geplaveid, ja. ja, zo heet dat. Ja. En dan krijgen we ook... ik hoor nu voor het eerste nummer van de Kik... Ronduit Geweldig, De jongen van de Ronk... Von Ronk is ook leuk. Von Raven is het, denk ik. Oh, ja, Von Ronk. Ja. ja, Von Ronk vind ik ook ja, een broer. hele goede naam. Je broer, ja. Weet heel mooi en precies de sfeer en intensiteit van de beatmuziek te brengen. Chapeau! Nou, hartstikke leuk. Nou, steek dat maar in. Dat is, waren goede reacties. Ja, heel goede reacties. Heerlijk, ik weet heerlijk. niet of ze gefilterd zijn, hoor. Of er nu ook weer is dus gekomen. Kijk, joh, nou, laat uit, hoor, hoor. Ik, weet, ik hoor het graag. Hij kan heel veel aan, dus ik kijk nu even heel indringend naar de regie. Ja, tuurlijk. Je wordt nu... Uh, we, we, we, we naderen al een beetje de finale van deze uitzending... en je gaat zometeen nog live spelen, met gitaar, iets zingen... Uh, maar jullie worden nu de huisband van de Wereld Draait Door. Daar werden jullie een beetje door overvallen in de uitzending. Jullie speelden op de uh, bijna slotuitzending ja. van de Wereld Draait Door... van afgelopen seizoen, vorige week was dat. En toen in één keer kreeg je de microfoon onder je neus... van Matthijs van Nieuwkerk van jongens, huisband. ja. Ja, er waren natuurlijk heel veel mensen die gewoon dachten... dat het een allemaal afgesproken werk was. Want het is, ja, het is toch televisie natuurlijk. Dus dan denkt iedereen dat het, dat het allemaal namaak is. Maar ja. we wisten er echt geen klote van. Echt helemaal niks. En jij, was en jij was razend enthousiast, mag ik wel zeggen. Ja, ik was echt heel enthousiast. Want het is wel iets waar je natuurlijk al heel lang op hoopt. Ik, bedoel, ik vind dat ook echt een hele leuke functie. Om daar uh, dan elke laatste weet je wel, iets vrijdag van de maand... in die media-uitzending dan uh, een beetje te anticiperen... op de onderwerpen die daar uh, dan in die uitzending worden Dus uh, worden heel bespoken. veel improviseren ook wordt dat. Ja, nou, dat wordt natuurlijk wel. Je doet wel iets van tevoren. Je moet het nummer toch met z'n vijven kunnen doen. spelen. Ja. Maar, uh... en, en jullie muziek uh, is... Sorry dat ik je nee, Maar natuurlijk. jullie muziek is ook, ook nog best gecontroleerd. Ik bedoel, Het is niet een improvisatieoefening. Het is allemaal met koortjes en ja. echt uitgeschreven muziek. Ja, tuurlijk. Weet je wel, dus daar moet je wel een beetje mee bezig zijn. Maar uh, ja, sowieso is het heel leuk om daar ook altijd te zijn. En we zijn natuurlijk al heel vaak geweest met de kerk. En, uh, en vroeger met de Matt ook... Uh, dus ja, ik, daar ben ik echt heel erg blij mee. En in die uitzending had hij ons inderdaad uh, gewoon overvallen met het, uh, ja, dus ja, met met het feit. Met uh, het verzoek. En het duurde echt ontzettend lang voordat ik het in de gaten had. Want hij liet op dat screen liet hij zien zeg maar, wie al die andere huisbens waren Ja, wij waren wisten het al lang hoor, thuis. Nou, ik stond daar en uh, toen hij bij de vierde was, had ik, het, uh, had ik het eindelijk een klein beetje door. Terwijl ik het wel wist, al die huiswensen, weet je wel, maar ja. die gasten ken ik natuurlijk ja. wel. Maar jij, jij weet dan ook donders goed dat, dat die huismens van de wereld rijdt door, die, dat is een, een opgaande lijn, dus, dus dat betekent succes gegarandeerd, enerzijds. Anderzijds weet je ook dat er dan altijd mensen beginnen te mopperen en te zeuren van het is een overkill, we hebben ze te vaak gezien, ja. het is, uh, we kunnen die mensen eigenlijk gewoon helemaal niet meer... Uh... Nee. Hoor afzien. Nee, maar hoe meer je doet, dat is gewoon dus sowieso al. Weet je al, op Twitter en op Facebook en in de media en zo. Weet wel, dan krijg je toch al wel heel vaak van. Oh, dan hebben die irritanten. je weet je, wel, dat, ja, weet je wel, Jij bent niet bang voor overkill. Nee, veel, ja, nou de kan kick. Ik, nee maar daar nou kan ik wel slecht tegen als mensen erover, erover gaan, gaan zitten zeiken. Weet je wel, maar aan de andere kant interesseert het me natuurlijk ook niet. Weet je ik bedoel, er zijn zoveel. Weet je wel, zeker nu heel veel. Allemaal leuke, allemaal leuke dingen dat mensen erop reageren. Ja, en maar, je bent er gewoon toe aan succes. Ja, ik ben, ja je wel, anders had ik het ook, ja, weet ik veel, het is toch wel een heel groot onderdeel natuurlijk van, ja. uh, van het in een soort van, uh, dat je in zo'n bandje zit en uh, dus een succes is ook gewoon dus meer spelen ja. hè, voor, een, voor een soort publiek en dat ja, is ja. gewoon heel belangrijk, je hebt dat nodig als artiest. Uh, jij hebt nu een zaal van, van meer dan 100.000 mensen die thuis dan wel in hun privé ja. woonkamer zitten luisteren. Maar wil jij alsjeblieft naar de microfoon gaan? Ja. Met je gitaar. Hij heeft twee ontzettend leuke koffertjes bij zich die ik in de jaren zestig inderdaad ook wel eens heb gezien. Want toen kon ik ook al kijken, dus dan kunt u wel uitrekenen hoe oud ik ben. En met van die bloemetjes erop waar die singeltjes in zitten. Van die lieve pastelkleurige en gekkleurige kistjes. En hij gaat springlevend zingen. Ik luister niet naar wat ze zeggen. Ik heb geen tijd maar ook geen geld. Zie het vanzelf, ook al heb ik veel gekloond. Nu nog spring leven voor hetzelfde geld, morgen dood. Iedereen die maakt zich zorgen. Door wat ze lezen in de krant. Elke dag voel op melden. Ook al is er niks aan de hand. Zie het vanzelf, ook al heb ik... in je zak. Maar de wereld draait maar door niks te verliezen. Dus hou je kont erbij en leg de handen in je schoot. En ook al is de kans van niet zo super groot. Weten. Ik heb God loond, het gaat verstuurd. Ik zie het wel en ik vind niet voor mijn brood. Nu lost ik leven voor hetzelfde geld. Morgen dood. Devon Raven, live in kunststof, en dit is de titelsong van de cd, van de kick. Springlevend. Een, een, een ja, ongelooflijk aanstekelijke muziek. Zeer schatplichtig aan de, aan de beat van de jaren zestig. Hij zwaait nu even naar de techniek. Want de plug moet eruit, de plug mag eruit. Ja hoor, dat mag gewoon. Echte prof is dit. Zeg, um, ja, die carrière komt wel goed. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Huh. Heb, noem mij één ding. Een, een diep, diep verlangen van Dave van Raven. Uh, artistiek verlangen bedoel ik dan. Een artistiek verlangen. Ja. Ja, nou, uh, het is natuurlijk ook zo dat je alweer... als je zo'n plaat hebt gemaakt, daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Ja. En daar ben je ook best wel lang aan bezig, nog zo al met al. En dat uh, je een artistiek verlangen is uh, om, uh, je, om weer een volgende plaat te gaan maken. Weet je En daar heb ik nu alweer heel veel zin. In. En er liggen ook alweer twaalf nummers klaar. Dus, oh, uh, Goedemorgen. Uh, Wat gaat ja, het Ja, die nog niet helemaal af zijn. Maar uh, waar we nog aan het schaven zijn... en. Uh, dat is alweer iets waar ik alweer heel veel zin in heb. Sean? Nou, dat klinkt goed met de energie van een echte Rotterdammer. Dave van Raven, wat zet jij op je tegel? Uh, nou, ik ga er gewoon opzetten wat ik net heb gespeeld. Uh, dat is een is van uh, wat ik zei over Springlevend. Is nu nog Springlevend. En voor hetzelfde geld. Morgen dood. Ja, dat is echt een tegeltekst. Ja, toch? Ja, dat kan niet missen gewoon. Ga hem ja, schrijven. Ja, ga hem schrijven. Hij schrijft heel bijzonder. Houdt linkerhand. Linkser. Ja, dit soort dingen moet je uiteindelijk toch van zo'n popartiest... Als je zijn plaat andersom draait, krijg je ook hele gekke boodschappen binnen. <laughs> maar dit, dit is even te zijn. Twee dingen zometeen met Govert van Brakel in gesprek met Rog de Jong... oud-directeur van de anti-rookstichting Stivoro. En het gaat over roken in openbare ruimte natuurlijk... Dave Von Raven van de Kik, hij schrijft het nu op. Leuk dat je er was. Vond het heel leuk jou. Dank meneer Van Raven, dit was aflevering 2000. Ik moet even denken. Uh, 2482, ja 2482, de Kik springlevend. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan.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 Onze nieuwste Task Alpha A3 kleuren multifunctionals hebben tellers aan boord die per afdruk bijhouden hoeveel kleur u werkelijk verbruikt. Hierdoor heeft u al een kleurenprint vanaf 1,7 cent. Ga snel naar gokiosera.nl en ontdek wat Kyocera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Wake up. Go Kiosera.